Niet durven aan te snijden. voordat Filien kan terugkeren. als artistiek directeur van het beroemde Bolshoi Theater. Filien zelf toonde zich tijdens een speciale persconferentie in Duitsland. blij en optimistisch. Het weer bewolkt met af en toe wat regen. alleen in het noorden ook winterse buien. komende nacht blijft de temperatuur vrijwel overal boven nul. in het weekend bewolkt, zondag ook af en toe zon. het wordt dan tussen 5 en 7 graden. Dit was het NOS-journaal. vorige week natuurlijk een andere mengtafel en nu ineens kom ik hier boven en is het heleboel weer veranderd. Maar als het goed is, ja, kijk daar is die. daar hebben we daar de muziek. Hey, welkom in met Heroes, to aan uh, 9 uur ben ik weer bij uh, met uh, vanavond dus de duizend, en een, de duizend en eerste uitzending, zo moet je het officieel zeggen. Uh, want vorige week heb je natuurlijk onze duizendste uitzending hier kunnen horen, wat een gezellige band was, dat was geweldig. Wat dat betreft, uh, ik heb uh, heerlijk genoten vorige week en uh, uh, de band is volgens mij ook uh, aan de reacties te horen, dus dat, uh, dat was helemaal prima. Maar nu dus de duizend eerste uitzending. En uh, ja, er wordt al gezegd van nou ja, op naar de volgende duizend. Nou, ik weet nog niet of ik dat ga redden, want dan zou betekenen dat ik... Uh, even zien, wat zitten we dan? Uh, 57 geloof ik ongeveer, zoiets. Dat ik uh, dan de 2000 uitzending ga maken. Nou, ik weet niet of ik dat ga redden. Uh, in ieder geval uh, vanavond is om 9 uur dus bij. Uh, je hoorde net uh, Amarante. Met het, uh, ja, het nummer van een nieuwe cd, de openingstrek van uh, de Nexus, zo heet het nieuwe album, wat ze via Spinefarm Spine hebben uitgebracht. En dat was het nummer Afterlife, daarmee hadden we dus de uitzending van vanavond af. Ja, vorige week heb ik ook nog een gekke buit nog gezegd dat we uh, een uur lang sleer gingen draaien. Nou, ik heb dat even iets ingekort, een half uur lang sleer. Uh, maar ik ga het wel doen. Ik ga wel uh, flink wat sleer draaien aan het eind van het uur. Ik heb er uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nummertjes van jullie in staan, maar... Toen ik gisteravond de playlist online zette, kreeg ik vanochtend alweer een, uh, ja, een opmerking van iemand. En had hij wel gelijk in. Van Karel Christian was dat, wel bekend natuurlijk als zanger van Messe Verzold. Van joh, uh, maar luisteren, afgelopen maandag is Clive Burr overleden. En uh, die hoort er natuurlijk wel in. Ja, dat is inderdaad waar. Die hoort er inderdaad ook gewoon in. Er moet natuurlijk wel even wat gedraaid worden. En uh, dan ga ik gewoon die cd, die T-Tune er even uitgooien. zo. Eh. Uh pak ik een die ik hier die ik meegenomen heb. Ik heb alles even vanavond even de greep meegenomen. En dan moet ik cd 2 hebben, want een verzamelcd Best of the Beast. Daar heb ik een aantal nummers op staan waar Clive Burr ook op meespeelt. Even zien. En nou, moet ik even denken welk nummer ik moet hebben. Uh, dat klinkt een beetje ad hoc dit. Het is dus weer typisch live dit. Dat heb je wel helemaal in de gaten natuurlijk. Uh, ik moet dan hebben een nummertje. Nou, bekendste nummer denk ik. Zeven. En ik denk, denk, wat dat betreft dat het niet echt nodig is om het, uh, om het aan te kondigen. Nou ja, Clive Burr speelt hier in ieder geval op mee. Hij kwam in 1979 op uh, 31 december 1979 bij Iron Maiden. En hij verliet de band op 1 januari 1983. Dus hij heeft er per saldo eigenlijk maar twee jaar bij de band gespeeld. Maar het uh, was wel in een behoorlijke periode. Want hij was onder andere de drummer op de nummers uh, The Number of the Beast, Run to the Hills, Hallowed Be Their Name, Rough Child... En uh, zelfs nog met, uh, even kijken, uh, Phantom of the Opera Sanctuary heeft hij nog mee gespeeld. Hij is ook degene die nog mee, en met Paul Dieno heeft gespeeld en met Bruce Dickinson. En die laatste hoor je in dit nummer, The Number of the Beast, Iron Maiden. Clive Burr overleed afgelopen maandag aan de gevolgen van MS. Because he knows the time is short. Let him who has understanding reckon the number of the beast...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 Dus, A number of the beast. Ja, euh, nou ja, pakken we gewoon de lijst weer op. Gaan we gaan gewoon verder met uh, waar we ge eigenlijk gebleven waren. Althans, uh, uh, waar ik uh, eigenlijk wat ik bedoeld had om te gaan draaien. Ik zit echt te zoeken naar die schuiven, welke dat ik moet hebben. Ze hebben er een aantal schuiven op de bij tussen gezet. En uh, ik was gewend om gewoon het laatste pakken op, de laatste paar schuiven te gebruiken. Maar daar zitten nu ineens allerlei andere schuifjes. Dus ik ziet echt even zoeken van mij waar ik nou moet, uh, moet zijn hier mp 3 dat is deze En dan kan ik het en uh, de volgende nummer voor jullie ingestart uh, Van de band Damnation Angels Van hun CD, Bringer of Light Net onlangs uh, verschenen Daardoor staat ook het uh, ja, titeltrek Bringer of Light Eternal Tears of Sorrow. Van een oude. Het nummer Dark Alliance is van hun nieuwe CD. Siphon Lapsi afkomstig. Ja, Mijn vin is wat dat betreft nog steeds. Ook in al die 19 jaar nog steeds abominabel. Dus ik weet nog steeds niet waar, het, uh, waar al die woorden over staan in het vinse gebeuren. Ik heb altijd het idee van. Joh, mag ik een klinker kopen? Want uh, er zijn al zoveel medeklinkers in dat het, Of zoveel. Eh, uh, nee, is, uh, zijn medeklinkers. Ja. Dat je echt zoiets hebt van, nou, misschien maar lek. ik weet niet hoe ik eruit moet spreken. Laat staan, dat ik weet wat er staat. Dus, uh, maar Siphon Lapsi dus. Nou ja, ik kan me er ook geen... Ik geen, geen, uh, uh, kan me er ook niet aan wagen om, om te bedenken wat het zou kunnen zijn. Massacre Records bracht het in ieder geval uit. Uh, de band Eternal Tears of Sorrow. Ik heb een nieuwe cd van Hypocrisy. Uh, nog niet binnen, 22 maart gaat hij verschijnen. Maar ik kan wel alvast een nummertje draaien van die cd. End of Disclosure gaat hij heten, 22 maart. Dus volgende week gaat hij uitkomen. En ik ga de titeltrack weer draaien. Hypocrisy. ...van Hypocrisy dus, en uh, het nummer End of Disclosure, daarmee ook gelijk trekt. dus het album gaat ook gewoon End of Disclosure heten. Van de week hebben we natuurlijk uh, gemerkt allemaal in het nieuws geweest, uh, Franciscus de Eerste is uh, als uh, paus benoemd... ...en dat betekent dat we eigenlijk in het uh, programma de Metal Warehouse inmiddels drie pauzen hebben meegemaakt. We hebben de Eerste nog even om een reactie gevraagd op het uh, aantreden van uh, Franciscus de Eerste. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et spiritus sanctus. Ja, en daar kun je maar één ding of zo antwoorden. Ja. Juist, amen. Avantasia heb ik voor je. Vlog eentje, maar doe maar. Uh, Invoke the Machine, zo heet het uh, nieuwe nummer van hun nieuwe CD. The Mystery of Time. Avantasia natuurlijk de bent van Tobias Samet. Hij heeft dus een nieuwe CD uit. Daar staat dit nummer dus ook op. Invoke the Machine. Fantasia dus, met het nummer uh, Invoke The Machine. Er ligt een nieuw EP'tje van uh, Gamma Ray in de winkel. En dat ding dat heet uh, Master of Confusion. En daar hebben ze ook een uh, nieuw bandlid uh, te vinden. Uh, nadat Daniel Zimmerman na 15 jaar uh, trouwendienst aan de band uh, ja, de, de, toch vanwege een wat meer... Uh, gesetteld lifestyle zeg maar zoiets had van nou weet je wat, ik vind het wel leuk geweest al de tour, ik, ik blijf liever even een tijdje thuis, ik heb ook nog een familie en vindt vind het wel goed en uh, ja die uh, line-up die hield dus maar, vijf, uh, maar liefst 15 jaar, hield dat dus stand ik zit even ondertussen te zoeken hoe nou die uh, nieuwe drummer ook weer heet want dat uh, hoort natuurlijk ook wel even in het verhaal ik weet, iets met eer uh, nog wat en die uh, jongen die heeft gespeeld bij uh, nou Michael Era, zo heet hij jongen. En uh, onder andere bij Love, Might, Kill en Nightwalk. Daar zit hij maar is dus ook. Uh, ex Metallium en... Uh, even zien, ik had nog een andere... Oh ja, Firewind heeft u nog ingespeeld. Uh, dat betreft geen uh, onbekende in het genre, denk ik. Maar goed, uh, Master of Confusion. Dus een nieuwe ja, CD, EP. Wat is het? Het is eigenlijk een EP met wat live tracks erbij. Waardoor het een volwaardige CD is geworden. En uh, ik ga er een beetje van draaien. Dus ook gewoon een titeltrack. Ik blijf een beetje bezig met de titeltracks vanavond. Gamma an are master of confusion. Het nummer het heet volgens mij. Masters of Confusion dus, van Gamma Ray. Um, ik zei het vorige week toevallig al bij het, uh, in het programma van um, uh, Jamie en Frans Heightworth Radio. Toen zij sleeën gingen draaien met Angela Deft. Ja, de volgende week gaan we een hele uur sleeën draaien. Nou, dat is er iets te gek. Dus ik heb er uh, maar even een half uur voor op papier gezet. Maar goed, daar is alweer tijd van afgesnoept. Dankzij uh, het overlijden van Clive Burr, kun ik ze noemen. Maar ik ga toch in ieder geval flink wat nummertjes draaien. Dus tot aan de klok van 8 uur, dus dat is nog 20 minuten. Nou, dat is ook mooi zo, ja, dacht ik zo. Het um, begint met uh, het nummer Aggressive Perfector. En uh, dat is een nummer die eigenlijk nooit echt op een album is verschenen. Hij uh, is namelijk ooit eens een keer op uh, de Metal Massacre deel 3 verschenen. Zo'n verzamelscd die door Brian Slegel uh, de wereld in geholpen werd. Maar uh, ja, is wel eens een keer wat op, op singeltjes en, en dat soort dingen in de live uitvoeringen wel uh, uitgebracht. Maar uiteindelijk kwam hij dan eens een keer op het soundtrack to the Apocalypse. Een, ja, een compilatiealbum. Dat is ook niet echt een studioalbum. Maar daar kwam hij uiteindelijk dan nog eens een keer weer op te staan in de geremasterde versie. Was hij ook ooit eens een keer op een uh, single was verschenen in uh, ergens uh, 93 geloof ik. En uh, daarmee trappen we onze, onze ja, special zeg maar af. Dus uh, Aggressive Perfector Slayer. slayer! Perfect. Inmiddels heb ik een uh, leuke discussie met Karel, die uh, vindt dat uh, het nummer uh, wel degelijk op uh, de cd's heeft gestaan. Nou, op de Nederlandse versie van uh, Shono Mercy zou die hebben gestaan en op de latere versies van uh, uh, Seasons of Abyss. Maar uh, ja, uh, sorry, maar hij stond toch echt niet op de originele versies, dus... Battle Nou, nou toch, je kopman. Moet je wel de goede versie pakken die je wilde draaien erover. Want uh, anders komt het natuurlijk helemaal niet goed. Dan moet je natuurlijk wel deze pakken die je ook... juist. juist is. Die. En. Uiteraard natuurlijk Angel of Death. Play out! Sleer natuurlijk. We zien, we hebben een aantal achter elkaar gedraaid. We zien, wat hadden we... I Hate You hadden je net. En als laatste hoorde je Jihad. En I Hate You is van Undisputed Attitude afkomstig. En Jihad, het laatste nummer wat je net hoorde, was van Christ Illusion afkomstig. Ja, ik moet een beetje uitkijken wat ik allemaal ga zeggen. Want ik heb wat kritische luisteraars, onder andere Carola Sultima zit. zitten... Bestoken met van alles nog wat over die uh, ja, de uitleg die ik gaf over Aggressive Perfector. Nou, we zijn het inmiddels wel over eens dat de originele Amerikaanse uitgave uh, van Sean Mercy het nummer Aggressive Perfector, dat hij daar niet op stond. Maar dat hij op de Europese release, was de Nederlandse versie van het, uh, van het album, die door Roadrunner destijds werd uitgebracht, daar stond hij dan weer wel op. Nou ja, prima. Ik kom een, een heel eind op die manier. Ehm... Uh, ik heb er nog een eentje voor je voor het, voordat we naar het geluisteren naar het nieuws van 8 uur. En uh, Dat is een bonus track die in Japan op de cd komt te staan. En die dus ook niet op de Europese uh, cd's uh, terecht is gekomen. Ik moet nou echt ook kijken wat gezegd volgens mij. Maar er is het nummer Unguarded Instinct. En het cd'tje waar het dus in Japan op stond was Diabolus in Musica. Dus het kan best goed zijn dat je dit nummer eigenlijk helemaal niet kent. Sleer dus als laatste tot aan het nieuws van 8 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Veel banken en andere geldverstrekkers hebben de afgelopen tijd... de rentetarieven voor hypotheken licht verlaagd. Bij ABN AMRO ging vorige week de hypotheekrente met 0,2% omlaag... Bij ING liggen de tarieven voor een hypotheek met een rentevaste periode nu 0,3% lager dan een half jaar geleden. Banken kunnen goedkoper geld lenen en dat voordeel geven ze door aan de klant. Maar de vereniging Eigen Huis is nog lang niet tevreden. Die vindt dat de hypotheekrente nog veel verder naar beneden kan. Volgens de Belangenvereniging van Huiseigenaren verdienen banken veel te veel aan hypotheken. In de stad Schouwburg in Amsterdam begint rond deze tijd het boekenbal, waarmee jaarlijks de boekenweek wordt geopend. Voor het eerst is het bal op vrijdag en niet op dinsdagavond. Thema van deze 78 e editie is Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden. Het gaat over de mooie, maar ook over de zwarte bladzijden uit de geschiedenis, zoals de slavernij. Eerder gast op het bal is Kees van Kooten, die het boekenweekgeschenk schreef. Voor het eerst kunnen boekenweekliefhebbers vanavond en vannacht al terecht in tien boekhandels, onder meer in Schiedam, Gouda en Den Haag. Daar kunnen mensen als eerste de hand leggen op het boekenweekgeschenk van Kees van Kooten.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 Vicepremier Asje noemde die opvatting aanmatigend. Zeker als het gaat om de geaardheid van de pleegouders. Volgens hem zal premier Rutte de kwestie met premier Erdogan bespreken. als die volgende week Nederland bezoekt. Het weer bewolkt met af en toe regen. alleen in het noorden ook winterse neerslag. Komende nacht blijft de temperatuur vrijwel overal boven nul. In het weekend bewolkt, zondag ook wat zon. Het wordt dan tussen 5 en 7 graden. Dit was het NOS Journal. Op de kabel 104.1 Radio Je hoorde de Ben Tolchok met het uh, nummer The Thing That Should Not Be. Althans, wat zij ervan gemaakt hebben, terug te vinden op The Blackest Album, deel 3. Een uh, serie uh, in het uh, kader van tribute albums, uh, maar dan in een industriële manier gedaan. Tribute to Metallica en natuurlijk The Thing That Should Not Be. Welkom met de tweede uur van Metal, metal Warehouse eraan? 9 uur ben ik nog bij je en uh, we gaan echt niet alleen maar industrial draaien. Nee, we gaan gewoon lekkere trash laten draaien. En uh, wat rock'n'rollen en dergelijke. En ik heb zometeen nog de nieuwe van Volbeat voor je. Jawel, Volbeat, de nieuwe van de nieuwe CD. En dat uh, album Outlaw Gentlemen en Shady Ladies gaat 9 April gaat die verschijnen. Zometeen hoor je dus de eerste single van dat album afkomstig hier in Metal Warehouse. Uh, en uiteraard, we gaan nog even wat doen richting de death metal. Maar zelfs nog Amandermat draaien. En uh, ja, omdat niet alleen Volbeat op 1 juni op uh, Vortraak speelt, maar ook Amandermat speelt daar... Gaan we natuurlijk diep nog even draaien. En de nieuwe van Suffocation zit erin. Dus je hoort echt van alles en nog wat hier in de tweede uur. Dus blijven bij Tot aan de klok van 9 uur. Maar tot aan 9, of na 9 uur. Dan gebeurt er natuurlijk nog van alles op jouw radio. Althans als je de juiste knoppen bedient. Um, en natuurlijk tussen 9 en 11 uh, onze vrienden van High Turf Radio. Um, maar ook tussen 10 en 11 is uh, Metal Mike bij kinkaardschok.com live te beluisteren. En vanaf 11 uur tot aan 1 uur. Natuurlijk vriend Jos Magielsen op RTV Baren. Dat vind je weer via eenlandrtv.nl. Daar met zijn programma Metal Night. En daarin ook interviews met uh, Icons of Brutality. Uh, die hij afgelopen zaterdag heeft opgenomen. En daar waren ook de bands Adapter en Entrapment. Daar heeft hij ook interviews mee gedaan. En die zijn dus allemaal vanavond te horen in het programma Metal Night. Dus uh, ben benieuwd wat daarvan uh, over is gebleven in die zin. Um, ja, die jongen, die kwam helemaal vanuit Baren. kwam die helemaal naar Hogeveen toe om die interviews op te nemen. En omdat hij graag bij Icons of Fraternity wilde zijn. Want hij wilde die band wel eens een keer live zien nadat ik hem daarop uh, had uh, geattendeerd. Dus uh, wat dat betreft helemaal prima. Uh, dat is dus vanavond vanaf 11 uur op aimlandrtv.nl. Uh, Gaan doen met de band uh, uit Italië. Een Italiaanse trash metal band die zichzelf Ultra Violence noemt. De band komt uit Terrein en hebben net hun uh, debuutplaat uitgebracht. En dat ding dat heet Privilege to overcome. En daarop staat eigenlijk een nummer waarvan ik uh, in eerste instantie dacht dat het een uh, tribute uh, of een cover was van Metallica Metal Militia maar ze hebben het geschreven als Metal Malicia met een Z. En dat is het volgende nummer. Dit is Ultra Violence met Metal Malaysia. <muches> All <laughs> Back of my car, de band Psycho Punch. Ik heb de afgelopen week al wel vaker voorbij horen komen. Ik blijf dit gewoon een lekker nummer vinden. Dus ik blijf hem ook nog een tijdje draaien, denk ik ook. Afkomstig van de CD Smack Valley, uitgebracht via Steam Hammer Records. En daarvoor hoorde je de band Scorpion Child met nummer Polygon of Eyes. En dat is dan weer afkomstig van het gelijknamige album, of self-titled album, Scorpion Child... Ja, 9 april ligt in de winkels, jongens. De nieuwe cd van Volbeat. Het ding gaat heten Outlaw Gentlemen and Shady Ladies. wordt uitgebracht via Vertigo Records. Daarvan hebben ze nu een eerste single uitgebracht. Dat ding dat heet Cape of Our Hero. Een beetje een belletachtig nummer. Niet zo... Uh... Niet zo'n tempo dingetje, maar we hebben er even wel een prima, een prima nummer in die zin. Ik ga hem voor jullie draaien. De nieuwe single, dus van Volbeat. Want daar heb ik het over: Cape of our Heroes. Cape of Our Hero. Ik zit een beetje met een, sn een, een, een snik in mijn, in mijn keel, wat dat betreft met, met dit nummer. Ik heb van de week heb ik het uh, de clip zitten uh, kijken, en um, van, die bij dit nummer hoort staat gewoon op, op YouTube. En um, daarin wordt eigenlijk het, het verhaal het gebeeld van een, een zoon die zijn uh, vader moet missen. Die is, uh, zit in het leger en die is dus regelmatig is die, uh, is die weg. En um, ja, dus gaat die, die zoon die zit vervolgens allerlei dingen te, uh, te spelen, maar dan alleen, omdat zijn vader er niet, uh, niet is. En um, nou ja, goed. Uh, als je dan zelf, uh, ja, zoals ik dan, regelmatig je zoon moet missen... ...omdat hij uh, dankzij de scheiding bij uh, zijn uh, moeder uh, bivakkeert... Ja, ...dan mis je je zoon ook. Dus het is een beetje een dubbel verhaal en dat, uh, dat raakt me wel. Dus het nummer die... Uh, Godzamer, ik kom met het jank hier. Uh, die uh, uh, raakt mij wel, dat heeft uh, inderdaad ook uh, zeer zeker. Ik uh, ga, ga door met, uh, met muziek, want... ...dat ging Jank van de presentator op de radio moet je het niet horen. Dirt heb ik voor je. En uh, het nummer heet Fastlane. Mexicaanse band. Een old school death metal band. Uh, Zombification heette ze. En het zal niet verbazen dat het gaat over zombies en horror. Maar uh, ze komen uit Mexico. Uit... heb uh, Quirata... Iets in die geest. Geen idee. Ik ben heel slecht in Mexicaans ook. Vins Mexicaans maakt het allemaal niet uit. Ik vind het allemaal lekker, maar ik uh, kan er niet zoveel mee met uh, uitspreken zijn. Maar Zombification heette de band dus. En daarvoor hoor je de Nederlandse band The Guild Parade. Ze komen uit het zuiden van het land en daar hebben ze een, uh, een album uitgebracht. Dat heet Silver Leech. En Silver Leech, dat betekent zoiets als een um, zilverkleurige bloedzuiger, denk ik. En uh, het nummer wat je daarvan hoorde was Deathbringer. En daarmee hoorde dus uh, Dirt. Met het nummer Fast Lane Drie achter elkaar. Ik ga er nog eentje doen. En, uh, die is van de band Viking Gore. Die hebben een album gemaakt via Noisehead Records. Dat heet Wolves in the Battlefront. En daar staat dit nummer. Dit is The Undead Rising. I walk like a worm's spit En sunny day. Will be through Dan ben je er thuis Je hoort de bent Viking Gore Of Viking Ore, het is maar mijn 1G in, Dus Viking Gore Met het nummer The Undeads Rising. Van zoals gezegd, zegt dat uh, album Wolves in the Battlefront En de volgende band die ik voor je heb Die staat dit jaar op 1 juni op Fortarock in Nijmegen en inmiddels zijn er weer wat extra namen bekend. Ik noem het de hele line-up zoals hij tot dusver bekend is. Er zijn nog uh, wat plaatsen op het podium te vergeven, dus nog niet alles is bekend. Maar we hebben tot dusver Airborne, Amin Ra, Amon Amarth, Enslaved, Entombed, Vintrol, Vyfinger, Deathpunch, Punch. dat is dus een nieuwe, Hatebreed, Creator, Mastodon, Motorhead, Opef, dus ook weer een nieuwe, uh, Ramstein en Wolbeed. Dus uh, Amendra en Haktivist uh, en Opef zijn inmiddels dus toegevoegd aan de line-up van Fortarock voor dit jaar. En zoals ze zegt, er moeten er nog een aantal bij gaan komen. Ik ga door met uh, een van de mensen die daar dit jaar staat te spelen. En uh, ja, ben ik zelf wel blij mee. Want ik heb de kaarten inmiddels al in huis. Dus uh, ik ga ze zien. Als zij tenminste ook gaan komen. En dat, uh, dat lijkt het voorlopig gewoon, gewoon naar buiten uh, te draaien. Allemaal Mart. Dit is van hun zD 'Versus the World', nummer Death in Fire. We had Suffocation. We zijn de laatste van vanavond alweer. Dat betekent dat het bijna 9 uur is. Inmiddels is uh, Jamie in de studio al uh, weer aanbeland. En uh, Frans die zal ook waarschijnlijk wel, wel onderweg zijn. Die zal in ik ook wel zo zijn. Nee. Oh, nee, die komt dus niet, hoor ik net. Oké, okay, nou prima. Dus je hebt zometeen alleen maar Jamie. Die zal druk bezig zichzelf te installeren en alles werkt voorlopig. Ja. <laughs> is ook wel eens anders. Uh, ga je keer achterlaten met een nummer van MOSFET. Ik kan net niet helemaal draaien, maar uh, maakt niet zoveel uit. In ieder geval uh, veel plezier zometeen met uh, Jamie en Highter Radio volgende nummer is afkomstig van een CD. Death Like Trash and Roll. En dat is nog net precies wat de muziek van de band werd ook inhoudt. Dit is het nummer Black. Ik hou Black. Ik ben er volgende week weer. Graag tot volgende week. Hoi. met het NOS De Verenigde Staten gaan 14 extra raketafweersystemen plaatsen aan de Westkust. Dat heeft de nieuwe minister van Defensie Chuck Hagel bekendgemaakt. Het Pentagon heeft tot de versterking besloten vanwege de zorgen over de dreiging van Noord-Korea en Iran. Noord-Korea dreigde onlangs met een preventieve atoomaanval op Zuid-Korea en de Verenigde Staten... in reactie op de extra VN-sancties na een kernproef in Noord-Korea. In Kerkrade is vanochtend mogelijk een jongetje ontvoerd. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar het is onduidelijk of er inderdaad sprake was van een ontvoering. Getuigen zagen dat een man een jongen van een jaar of tien aansprak en meenam in zijn auto. Op basis van hun verklaringen hield de politie een 26-jarige man uit Kerkrade aan. Volgens de politie is er niemand als vermist opgegeven en is er ook geen aangifte gedaan van een ontvoering. Een woordvoerder zegt dat de jongen misschien ongedeerd thuis is gekomen en er niets over heeft verteld.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 De hypotheekrente in Nederland daalt licht. Banken verlagen hun tarieven met een paar tiende van procenten. Ze kunnen goedkoper geld lenen en dat voordeel geven ze door aan de klant. De vereniging Eigen Huis vindt dat de banken nog steeds veel te hoge tarieven hanteren... en pleiten voor een verdere verlaging van de rente. Het weer bewolkt met af en toe wat regen, alleen in het noorden ook winterse neerslag. Komende nacht blijft de temperatuur vrijwel overal boven nul... In het weekend bewolkt zondag ook wat zonnige periode. Het wordt dan tussen de 5 en 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenavond luisteraars. Dit is een, een nieuwe aflevering van High Turf Radio zonder Frans. Deze week Frans, die zit moe. Thuis en uh, moe en emotioneel zit hij thuis. Dus uh, hij heeft even rust nodig. Moet niet zo moeilijk kijken, Nieuws. Soms zijn mannen ook emotioneel. Ja, dat weet ik. Okay. Als je vanavond geluisterd had, had je er ook gemerkt. Uh, was jij emotioneel of was de muziek die jij draaide emotioneel? Uh, oorzaak en gevolg. Oorzaak en gevolg. Oké, okay. nou goed, dan ga dat ik niet... Niet de laatste plaat, Nee, nee. <laughs> Ik wou net zeggen, de, de, de, de platen die ik heb gehoord, daar kan je onmogelijk emotioneel bij zijn. Nou ja, uh, ja misschien op een. Uh, ja, je kan er wel emotioneel bij zijn, maar de, de, meer woede dan. Ja, dat is ook een emotie. Dat ook een emotie ja. ja, dat is ook een emotie. Goed. Uh, ja, oké. Okay, uh, ja. Gaan we beginnen met de eerste plaat: Beautiful People van Marilyn Manson.